Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een aantal Europese landen wordt vandaag gedemonstreerd... tegen de bezuinigingen om uit de schuldencrisis te komen. Er zijn stakingen in onder meer België, Spanje, Portugal, Griekenland en Italië. In België staken medewerkers van de spoorwegen. In Spanje wordt onder meer gestaakt in autofabrieken... het openbaar vervoer en op luchthavens. Ook in Portugal wordt het openbaar vervoer getroffen. Er worden kortere stakingen verwacht in Griekenland en Italië. Op de eerste dag van het Kamerdebat over de regeringsverklaring... heeft de coalitie de nadruk gelegd op het belang van het nemen van moeilijke maatregelen. Premier Rutte zei dat iedereen de pijn zal voelen. PVV-leider Wilders vindt de gang van zaken rond de aanpassing van het regeerakkoord een blamage... en SP-leider Roemer zei dat de gebeurtenissen de politiek geen goed doen. De VVD kreeg onder meer aanmerkingen op het loslaten van de belofte... dat er niets zou veranderen aan de hypotheekrenteaftrek... En de PvdA kreeg kritiek op de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Premier Rutte geeft de komende ochtend antwoord aan de Tweede Kamer. De vrouw die ruim twee weken geleden werd gered... toen ze op het spoor bij Vught een einde aan haar leven wilde maken... is alsnog overleden. De 37-jarige vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Toen ze voor de trein wilde springen probeerde een man uit Zeist dat te voorkomen... maar hij kwam zelf onder de trein. Hij overleed ter plekke.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 Regeringsverklaring. Regeringsverklaring. Regeringsverklaring. De grote markt in Brussel experimenteert met kerstbomen en daar is niet iedereen blij mee. En wie betaalt de huur van het internationaal strafhof in Den Haag? Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker, het Nachtmagazin van WNL, op de dinsdag nacht van Radio 1. Door alle problemen rond de inkomensafhankelijke zorgpremie heeft alles en iedereen in politiek Den Haag zich uitgelaten over de nieuwe regering. Maar vandaag was pas de officiële vuurproef over het vernieuwde regeerakkoord, de zogenaamde regeringsverklaring. Het was een lange zit voor de politici, want het debat liep flink uit. Eddie van Heijm, Tweede Kamerlid van het CDA, zat ook in de plenaire zaal. Meneer van Heijm, goede nacht. Wanneer stond u uiteindelijk weer buiten? Uh, dat was uh, zo rond half twaalf. Oh, en, en waarom? Dat ik uh, nog de tram moest halen naar mijn hotel. Ja. En waarom liep zo'n debat nou zo uit? Nou, eigenlijk omdat het uh, pas laat begon. We begonnen pas om twee uur uh, vanmiddag. Uh, nou, we begonnen uiteraard met uh, de, de grootste oppositiepartij, maar ook met beide regeringsfracties: uh, PVDA en, uh, en VVD. En er waren natuurlijk heel veel vragen aan uh, zowel Diederik Samsom als aan Halbe Zijlstra van de VVD. Uh, en dan zie je dat die eerste debatten al heel lang duren. En dat je pas uh, na het diner aan de afronding van de, de overgesprekers kunt beginnen. En dan is het voor 11 uur half twaalf. En dat, dat zijn ook lange vragen en lange commentaren. Uh, heeft u het idee dat het een beetje over de inhoud heeft kunnen gaan vandaag? Ja, het. Toch wel, er is natuurlijk de afgelopen weken heel veel uh, gedoe geweest rond de zorgpremie en de koopkrachteffecten. En er is heel veel onzekerheid uh, ook in de samenleving uh, gezaaid. Uh, uiteraard is daar vandaag ook weer over gegaan. Wat, wat betekenen die regeringsplannen nou eigenlijk voor de portemonnee van burgers. Maar. Uh, er zijn heel veel partijen, en zeker ook het CDA, maar dat geldt ook voor een aantal andere partijen, ook hebben gezegd: het gaat natuurlijk niet alleen maar over die koopkrachteffecten. Die, die tellen wel. Hè. Het is belangrijk voor mensen wat dat in de portemonnee betekent. Maar het gaat ook om hoe kom je hier als land uh, uiteindelijk nou sterker uit. Want we zitten in een crisis. Uh, de werkloosheid loopt op. Uh, de schulden lopen op. En we moeten gewoon. Uh, er moeten echt een aantal dingen anders. En uh, nou, daar is het gelukkig ook over gegaan. Ja, en heeft u het idee dat de nieuwe regering ervoor zorgt dat we er sterker uitkomen? Of in ieder geval ja, dat... ten delen. Want als oppositiepartij heb je natuurlijk altijd iets te klagen. Ja, anders anders, ja, dat, dat, dat, uh, anders kan je net zo over. goed je handtekening zetten onder de, de regeringsverklaring. Ja. Maar um, uh, zijn ze wel een beetje op de goede weg? Nou ja, kijk, dat, ze hebben een hele stevige ambitie uh, als het gaat om bezuinigen. He, er moet uh, ongeveer 15 miljard uh, bezuinigd worden en daarmee wordt het tekort van de overheid uh, teruggedrongen. Het is nog zeker niet nul. Maar uh, er wordt wel een hele belangrijke stap in die richting gezet. Maar... Ja, het is, we hebben niet alleen maar een boekhoudprobleem met het feit dat de overheid te veel uitgeeft. Hè. Ik zei net al, we, we hebben ook een, een hoge werkloosheid, we hebben hoge schulden. Mm -hmm. um, daar, moet ik eerlijk zeggen, overtuigt het programma niet helemaal. Uh, er komen geen banen bij. Sterker nog, tot 2017 leid, leiden de bezuinigingen er alleen maar toe dat er, dat er meer werkloosheid uh, ontstaat. Ja. Um, maar ook op de lange termijn. Je zou, je zou kunnen zeggen, nou, werk dan tenminste aan een sterke economie. Uh, aan een sterk bedrijfsleven. Aan een concurrerende uh, uh, samenleving. Ja, ook, ook dat zit er niet echt in. Nou, maar het vreemde is eigenlijk dat vorige week, toen het eerste regeerakkoord... laten we het zo even noemen, werd gepresenteerd. Toen was de eerste man die mocht reageren voor de NOS-televisie... dat was uw fractievoorzitter Buma. Ja. Um, die stak een verhaal af waarvan ik dacht... ja, inderdaad logisch dat je dat zegt als uh, oppositieleider. En inderdaad ook iemand die opkomt voor de middeninkomens bijvoorbeeld. Uh, ver vanmorgen werd ik wakker en het eerste wat ik zag... was een bericht op nos Teletext met weer eenzelfde soort verhaal van... meneer Buma, uh, is er iets veranderd voor het CDA sinds de wijziging? Nou, nee, de, het, het aparte is namelijk. Um, de, kijk, het plan met die zorgpremie dat raakte heel erg de middeninkomens. Gewoon de werkende gezinnen die enorm veel meer premie moesten gaan betalen. Maar dat was niet het enige wat het plan deed. Het plan uh, frustreerde ook de werking van het zorgstelsel. Uh, het leidde tot heel veel werkloosheid extra. Mm -hmm. Dus PvdA en VVD hebben toegezegd... we willen dat plan van tafel hebben, die zorgpremie... maar die doelstelling van die nivellering... Mm -hmm. dus het gelijktrekken van inkomensverschillen... die doelstelling, die hebben ze overeind gehouden. En die hebben ze alleen op een andere manier nu bereikt... namelijk via de belastingen. Mm -hmm. Dat betekent dus eigenlijk gewoon... Ja, dat de belastingtarieven die, die blijven ongeveer wat ze nu ook zijn. In tegenstelling tot wat Rutte heeft beloofd. Hè, want Rutte belooft ons belastingverlaging. Maar goed, dat gaat niet door. Maar die um, uh, feitelijk laten ze nu mensen in de midden en komen zo meer belasting betalen. Doordat er uh, allerlei fiscale kortingen worden geschrapt en, uh, en verlaagd. Maar, maar Rutte voor... zegt natuurlijk: het moet ergens vandaan komen het geld. Ja, maar het, het punt is een beetje dus dat die nivellering, die herverdeling, levert helemaal geen bezuiniging op. Dat is alleen geld, laat ik zeggen, van de hoge naar de lage inkomens sluizen. Het punt is een beetje dat je al heel snel een hoog inkomen hebt volgens uh, uh, dit kabinet. Maar, uh, dat begint echt wel bij modaal, anderhalf modaal. Maar meneer Van Heijen, um, er moet met een linkse partij worden uh, geregeerd. Anders was er gewoon weer geen meerderheid nodig. En ja, dat betekent dat er geniveleerd moet worden. Want dat is een harde eis die de vandaag in dit geval gesteld heeft. Uh, hoe had het CDA dit dan aangepakt? Nou, ik, kijk, wij hadden sowieso niet ingestemd met uh, het zorgplan wat er lag. Uh, Wouter Bos heeft ook al eens gezegd in een interview de afgelopen weken... dit had ik nooit met het CDA kunnen doen. En dat klopt, want wij hadden nooit het zorgstelsel zo op het spel uh, gezet. Maar ook, uh, laat je zeggen, die focus op nivellering. Ik vind dat een, een hele uh, rare, want wat, wat je toch eigenlijk wilt... is dat mensen uh, hun baan houden. Een baan betekent inkomen. En uh, inkomen is de beste vorm van koopkracht uh, behoud. Hè? Dus... Um, ik vind dat alles op alles moet, moet staan nu om die economie te versterken... en die werkgelegenheid op gang te helpen. Dat hadden wij met name veel meer centraal willen stellen. Ik vind het echt heel opvallend dat de VVD dat zo makkelijk heeft prijsgegeven... en instemt met een pakket wat uiteindelijk werken minder lonend maakt. Wat de economie niet vooruit helpt. Uh, en wat, ja, wat je dus als samenleving ook niet sterker uh, maakt. En dat is ook een beetje het probleem wat ik, wat ik hiermee heb. Ik denk dat mensen best offers willen, willen brengen in de tijd van crisis... maar dat ze wel het gevoel moeten hebben dat het, dat het ergens goed voor is. Dat het ergens toe leidt. Ja, dat zijn de speerpunten van het CDA. Dat lijkt me op zich inderdaad hartstikke logisch. Eh, er werd gezegd, de ministers moeten aan de knoppen gaan draaien... maar ik neem aan dat u als oppositie ook daar gewoon nog een poging toe blijft doen de komende tijd. Ja, we gaan, uiteraard. Met, met, met minder mogelijkheden, zo reëel moeten we zijn. We hebben verkiezingen verloren, dus we staan in die zin met, uh, met minder mogelijkheden uh, in de Kamer. Maar we kunnen duidelijk laten horen wat we ervan vinden. Hè. Dat ja. zullen we zeker doen. En morgenochtend gaat het volgens mij weer verder, hè? Dat, uh, elf, of, dat, uur. elf uur. Elf ja. uur. En dan weer frissen, we fris en fruitig en dan toch weer met goede moed. Ondanks dat u weet dat er waarschijnlijk niks gaat veranderen. Uh. Nee, maar wij zullen alles uh, op alles zetten om de dingen die wij uh, niet vinden deugen... om die aan te kaarten en daar toch iedere keer weer meerderheden van. Nou ja, dank u wel, Eddie van Heum, de Tweede Kamerlid voor het CDA... bij Nu Al Wakker Omroep NL. Daar luistert u naar met zometeen gedoe om een kerstboom in België. Maar we blijven nog even bij de regeringsverklaring. U hoorde net al hoe het debat vanuit de Blauwe Zetels werd beleefd. Het debat begon met de verklaring van het kabinet. De vraag is of het verhaal van Rutte en Samson past in ontwikkelingen... die ons de komende jaren te wachten staan. We gaan erover praten met future. Uroloog Richard Lamp. Richard, goedenacht. Ja, goeienacht. Heeft u de premier of Diederik Sampson kunnen betrappen op enige visie vandaag? Uh, ja, vandaag hebben ze eigenlijk vooral uitgelegd natuurlijk, wat ze de afgelopen dagen uh, bedacht hadden... Als, als tweede nieuwe versie van het regeerakkoord. Ik denk eigenlijk dat er vooral heel veel onduidelijkheid nog bij iedereen is. Het is niet eens zo duidelijk wat uh, de, echt de grote verschillen zijn tussen het oude en het nieuwe. En de mensen weten natuurlijk wel het enige, echt hele grote verschil met die, uh, die zorg... Uh, insteek zeg maar, dat daar nivellering door gedaan wordt en nu niet meer, nu weer gewoon via de belasting schrijven. Maar of dat nou echt een visionaire omslag is, nee, denk ik niet. Nou, u, u bent futuroloog, uh, wil graag de toekomst uh, de, voorspellen. Um, maar la, laten we daarom vooral even de inkomensafhankelijke zorgpremie links liggen. Daar hebben we al veel te veel over gehoord ja. de afgelopen dagen. Het totale plaatje, spreekt, dat, spreekt daar enige visie uit bij Rutte en Samson? Ja, op zich wel. Alleen te laat, denk ik. Uh, wat je uh, ziet, uh, en dat heb je eigenlijk nu in de, in de verkiezingscampagnes ook nog niet gehoord... Hè, hoe serieus het de komende jaren wordt. En eigenlijk is het zo dat het niet zo heel veel uitmaakt, eerlijk gezegd... wie er nu een regering uh, vormt. Hè. Toevallig is het VVD, pvna uh, geworden... Uh, maar de, de dingen die ons te wachten staan vanuit het buitenland de komende jaren, die zijn eigenlijk zo serieus... Met alle economische ontwikkelingen en Azië wat opkomt, nou, noem het dan maar op. Um, en dan zie je eigenlijk he, dat je inderdaad heel snel terug moet schakelen. Dat had eigenlijk al jaren geleden eerder uh, moeten uh, beginnen. Ik kan me nog goed herinneren dat we in, in 2006, 2007 begonnen wij uit te dragen van, jongens, er hangt iets in de lucht, een, een soort van financiële crisis, want we leven veel te veel op de pof. En het moet ergens vandaan komen, bij de banken of bij de overheden of een, een creditcardmaatschappij Of ergens gaat het nu fout. Nou, op een gegeven moment ging het natuurlijk fout in 2008 toen zij. Ja, wacht eens. Dit gaat heel lang duren. Dit wordt een soort jarenlang zaagtandherstel. Dit is niet iets van één dipje of twee dipjes, want dat willen economen altijd graag horen en dan is het maar weer voorbij... Dit gaat jaren duren. En toen zeiden we tot overmaat van ramp ook nog... dat dit duurt zeker tot 2020. Toen kreeg het ook helemaal de hele wereld over ons heen. En nu zie je eindelijk dat in dit regeerakkoord... de eerste versie en de tweede trouwens ook... Hè, dat er rekening mee wordt gehouden dat het zeker tot 2020 duurt. Dus ik heb wel het idee dat ze langzamerhand met z'n allen... maar dat zijn niet zozeer de regeringspartijen... maar alle partijen hebben dat door... dat het inderdaad een langlopende zaak wordt. Ja, als ik u goed begrijp, hadden we al veel eerder naar u moeten gaan luisteren... en uw collega's. Uh, laten we dat dan vooral nu wel doen. Is er nog iets om te zorgen dat het niet jarenlang gaat duren... en dat niet iedereen echt, nou ja, als ik het zo hoor... uw sombere verhaal bijna onderdoor gaat? Ja, nou ja, de, de oplossing uiteindelijk. Hè. Er moet meer geld verdiend worden in Nederland. Waar haal je dat geld vandaan? Dat haal je niet uit andere Europese landen, want dan gaat het ook niet goed. Het moet komen uit de export naar buiten... Europese landen, dat is eigenlijk de enige echte manier om heel snel uit zo'n recessieperiode te komen. Maar ja, een, een recessie dat heeft wel iets in zich van ik ga zitten wachten tot het voorbij is. Daarom zeg ik eigenlijk liever ook de transitie-economie. We zitten in een soort overgang nu naar een hele nieuwe situatie. En daar moet je keihard aan werken. Ik kan niet gaan zitten wachten, want dat gebeurt er nu eigenlijk. En we gaan aan alle kanten bezuinigen. Maar echt grote hervormingen, hervormingen die zijn eigenlijk nog niet eens gaande. Nivellering, ontkomen we daar nog aan? Ja, dat is ook een hele mooie natuurlijk. Ik heb al die uh, plaatjes uh, naast elkaar gezet. De koopkrachtverschillen en dergelijke. Nou, daar word je ook horendol van natuurlijk. Heel apart vind ik wat er heel erg uitschiet op een, een negatieve manier uh, zijn bijvoorbeeld alleenstaande ouderen. Die gaan geloof ik uh, meer dan 5% uh, omlaag. Ja. Um, en uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik dat het allemaal een beetje in de marge is. Uh, er waren al verhalen nu. Volgens mij zei uh, het CDA dat vanavond uh, in het uh, debat dat het er nu naar uit kan zien dat je later... dus de generatie die nu aan het werk is... Ja. dat je ongeveer een, een, een pensioenniveau heeft van 40% van het eindloon. Nou, dat kan natuurlijk niet, want daar kan je van leven. Nee. Dus er moet wel iets gebeuren. En wat ik nu aangeef, dan weet je dat alvast... Ja. Eh, dat eh, als er heel veel vergrijzing aankomt... en die komt er natuurlijk aan, dat is nu groot ingezet... dus zo'n oudere partij die gaat een gouden toekomst tegemoet. Ja. Dat zit er dik in. Maar ja. als er heel veel ouderen zijn, dan zegt die generatie daaronder... die dus aan het werk is, hè, dus de mensen die nu aan het studeren zijn, die zeggen straks... jongens ik ben weg uit Nederland, hè? generation exit noem ik ze voorlopig. Ja, right en die right hebben zoiets... Ja. ik kan niet als werkende voor twee ouderen gaan zorgen. En er komt dus een moment, als we doorgaan zoals het nu loopt... Mm -hmm. dat maar 18% van de Nederlanders aan het werk is. De rest is dan of nog aan het studeren... Of die zit in een bejaardenhuis. Ja, en dat is natuurlijk een beetje een rare situatie. Ja, maar dit is natuurlijk op basis van modellen. Want ik kan me voorstellen, als je futuroloog bent... dan heb je allemaal modellen voor je liggen. Um, en dan kun je dit soort analyses maken. Maar voor mij persoonlijk geldt bijvoorbeeld... dat vorige week uh, het beeld dat ik had op mijn eigen koopkracht, over mijn eigen koopkracht... Uh, alweer heel anders was ja. als dat het nu is. Hoe krijg je dat allemaal uh, bijgehouden als futuroloog? Maak jij overuren? Nou, ja, behoorlijk wel, ja. En, en je ziet het aan die arme mensen van het Nibud. Hè. Die hebben het hele weekend zitten rekenen op het oude regeringsmodel. Uh, terwijl ze nog keihard zitten te rekenen. In het weekend is er alweer iets nieuws bedacht. Dus op het moment dat ze het gingen presenteren was het alweer achterhaald. Maar wat wij eigenlijk doen, en dat zou ik iedereen aanraden... want laten we eerlijk zijn, iedereen schuilt toch op een of andere manier een trendwatcher. Mm -hmm. Probeer die hoofdlijn in de gaten te houden. Begrijp dat de banken hebben heel veel geld gekost. Europa heeft heel veel geld gekost. En op één of andere manier, en dat maakt niet uit hoe... Via de zorg of via het belastingssysteem of via een bankbelasting of wat dan ook uiteindelijk moeten de mensen het opbrengen. Dus kan je heel makkelijk uitrekenen dat het n zware jaren worden, maar dat je dus ook, ja, je zal er zelf eh, keihard aan moeten trekken. Blijf je positief? Ik blijf wel positief. Het is niet alleen omdat ik een optimist ben, maar dat je ook ziet dat Nederland het relatief goed doet. Dat wil niet zeggen dat je achterover kan gaan zitten leunen natuurlijk. Maar ik denk wel inderdaad dat we met z'n allen toch wel enige wijsheid hebben uh, om inderdaad een beetje de vaart in de economie te gaan brengen. Nou, ik ben in ieder geval blij dat we met een positieve noot hebben kunnen eindigen. Of Mark Rutte dat morgen ook doet uh, tijdens uh, zijn reden als hij het gaat verdedigen. Dat uh, gaan we morgen horen. Dankjewel voor je bijdrage, futuroloog Richard Lamp. U luistert naar Nog Steeds Wakker en uh, om kwart over twee is het altijd tijd voor het nieuwsoverzicht. Altijd verzorgd door Robert Smit. En Robert, ik heb zomaar het vermoeden dat het ook over de regeringsverklaring gaat. Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, uh, want ja, Politiek 24, dat was uh, vandaag een feestje. Jij hebt alleen daarna zitten kijken. Nou, ik heb me vanmiddag heel erg vermaakt met Politiek 24. Want ja, tijdens het debat over het regeerakkoord was het een komen en gaan van vragen vanuit de oppositie. Tweede Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg werd dus flink aan het werk gezet... en ze hield touwtjes strak bij Marianne Thieme. Daar zijn we het over eens. Voorzitter, ik heb één keer geïnterrompeerd. Ik vind dat ik hier nog een keer wat mag vragen. Nee, nee, ik wil nee, nee ik mevrouw Thieme, weer... nee, nee. Voorzitter, nee, voorzitter mevrouw als Thieme, gedurende met mevrouw... de hele interruptie ja, van de heer Zelfs... Mevrouw één keer begin... Ik ga dit niet doen. Wat zegt u, voorzitter? Ik ga dit niet doen. Ik ga, ik ga dit niet doen. Nee, mevrouw van Miltenburg gaat dit echt niet doen. Ik ga nu naar de heer Slop voor een interruptie. Meneer Slop. Ja, de mooie lieve ogen van Marianne Thieme veranderen in vuur. Ze stond weg bij een microfoon en kon verhaal halen bij het bureau van de voorzitter. Tot genoegen van de overige Kamerleden. Voorzitter, 100.000 mensen hebben via de AWBZ een indicatie. Meneer Slop. meneer Slob, gaat u gang. Nee hoor, gaat u gang. Mevrouw de voorzitter, ik kan u net zien. Zo'n 100.000 mensen hebben via de AWBZ een indicatie dagbesteding. Ja, Marianne Thiemann had dus een aanvaring met Van Miltenburg. En zien of dat even later bij Adi Slop wat beter gaat. Ja, voorzitter, mijn vraag gaat ook over de AWBZ. Meneer Slop, meneer Slop. Oh jee. Ik ga dit niet doen. Ik ga, ik ga dit niet doen. Van Miltenburg, kom er maar weer in. Meneer uh, Samson staat hier al een uur en hij heeft vijf minuten van zijn spreektijd gebruikt. Hij komt er vast op terug, dan geef ik opnieuw de kans. De Meneer Samson, u heeft gaat... het over een rondje. Ik heb net een vraag gesteld bij ontwikkelingssamenwerking. Hier gaat het over de dagbesteding ABZ. Dat is toch iets heel anders? Ja, goed punt Slop, maar regels zijn regels. Dit is de manier waarop ik het debat probeer te structureren. Dat zeg ik tegen uw collega's, dat zeg ik ook tegen u. Ik geef nu het woord aan de heer Samson. Er komt vast nog in zijn inbreng van 29 minuten een gelegenheid het, om die vraag dan te stellen. Punt, ik wil een punt van orde stellen hier. Ik ga. Nou, Ja, dat kunt u doen. Ai ja, van Miltenburg voelt nattigheid. Ze wordt door Slop even goed geconfronteerd met haar manier van het debat leiden. En hij staat niet alleen. Meneer uh, Samson is gewoon nog met zijn inbreng bezig. En, uh, ik? Ja. De voorzitter, ik wil reageren u? op punt van ik... even... Komt u er nog op terug, meneer Samson? Ik wilde net zeggen, ik, ik ga u niet ik ik ga u niet helpen. Ja, en kijk eens. Uh, daar komt Emiel Roemers zich ook nog heel even mee bemoeien. Er zijn erbij waarvan ik er een van ben, die inderdaad wat vaker aan de interruptiepicrofoon staat. Dat u mij daarin kort houdt, dat snap ik dan. Maar er zijn ook collega's die op een paar onderwerpen wat willen in een van de belangrijkste debatten die we hier in de Kamer hebben. Ik roep u op in hun belang. Om daar wat flexibeler mee om te gaan. En als Van Miltenburger dan ook nog eens voor elkaar krijgt... om Siebrand van Haarsma Buma in de war te maken... dan is het helemaal gedaan. Ik zou de heer Slop wel de kans willen geven om die vraag te stellen. Daarbij ben ik hem weer vergeten. Dus ik ben <laughs> er wel benieuwd naar. Heer Slob had hem volgens mij nog niet eens gesteld. Ja, mevrouw de voorzitter, moraal van het verhaal... Ik ga dit niet doen. Ik ga, ik ga dit niet doen. Ja, tot zover dit uh, Den Haag-overzicht. Ik snap opeens waarom Eddie van Heijem nog tot ongeveer half twaalf... In, uh, in het debat heeft gezeten. Dat was gewoon geen touw meer aan vast te omheen. Nee, nee, absoluut niet. Robert Smit, dankjewel. Zometeen horen we weer terug... Uh, voor het Nieuwsminuutje hier op Radio 1. Ja, ik ga dit niet doen. Er is hijsa rond de traditionele kerstboom op de Grote Markt in Brussel. De dennenboom is vervangen door een luchtkunstwerk in de vorm van een boom. Vooral over de reden waarom was de afgelopen dagen veel te doen in Brussel. Gemeenteraadslid Bianca de Baats die ergerde zich openlijk over het verdwijnen van dit typisch christelijke symbool. En koppelde dit aan de steeds diverser wordende samenleving. Een beredenering die bij een aantal Belgen in het verkeerde keelgat scho scho schoot. <laughs> Sorry. Ze ook bij SPA-kamerlid Jamila Idrissi. Goedenacht mevrouw Idrissi. Goedenavond. Ja, wat klopt er niet uh, aan de redenering van uh, Bianca de Baats? Nu dat ze uh, beweert dat de traditionele kerstboom... dat die uh, er vandaag niet meer staat... omwille van het feit dat, het een aantal, uh, uh, dat er religieuze druk is gewinst. Ja, dus u, u zegt uh, eigenlijk uh, dat, dat die kerstboom verdwenen is... dat heeft niets te maken met het feit dat er meerdere, samenleven, of, uh, meerdere culturen samenleven in België. Absoluut niet. En het is nogal platpopulistisch om... Uh, uh, Zo'n persbericht te versturen. Eigenlijk is het meer te maken, je zou het kunnen vergelijken, dat aan het kerstdiner... dat je de, de, de kalkoen beu bent en dat je zegt: van ja, ik ga nu islam proberen. Ja, en er wordt gezegd meerdere religies, maar eigenlijk wordt er door Bianca de Baat toch maar naar één religie gewezen? Absoluut, ja, en dat is de, de, de islam. Uh, er is uh, ten gevolge van dat persbericht, is er. Uh, Heel wat reactie geweest. En er zijn ook heel wat racistische reacties geweest. En natuurlijk oogst je wat dat je zaait. Mm -hmm. ja, maar had de moslimgemeenschap zich überhaupt druk gemaakt over die kerstboom... als dat persbericht er niet was geweest? Er had geen enkele moslim naar gekraaid. In tegendeel, men gaat uh, uh, traditioneel ook uh, tijdens de kerstdagen... ook moslimgezinnen naar, kerst, uh, naar de grondmarkt om... Om de sfeer op te snuiven. Er is altijd een lichtshow, er is uh, uh, uh, de boom, de, de, de kerstkribben. Dus uh, men stoort zich daar helemaal niet aan. Integendeel, men vindt het juist heel, heel gezellig. Ja, waarom moest die dennenboom dan weg? Omdat, zoals ik er juist ook zei, dat men eens een ander concept wou bedenken. Dat, dat men zoiets had van: oké, okay, ja, men heeft die kerstboom ook in de. L uh, Als in, uh, in Frankrijk uh, was dat kunstwerk gemaakt uh -huh. en uh, heeft het vorig jaar ook daar punt gestaan. Men zei ja, we gaan eens iets anders proberen. We gaan het zelfs iets toeristischer proberen te maken, zodat het uh, indrukwekkender is en dat er uh, meer mensen op af zouden komen. Nou Bianca de Baads heeft nu uh, succesvol een bommetje gegooid bij de kerstboom. Uh, gaat, ja. gaat dit een staartje krijgen? Hoe gaat dit verder lopen in de gemeentelijke politiek? Dit gaat niet echt een staartje krijgen, maar wat wel een staartje gaat krijgen, is dat je weer een groep, een, een, een, een, de moslimgemeenschap, hebt geviseerd. En dat uh, uh, uh, ja, creëert natuurlijk heel wat spanningen. En als politici heb je een verantwoordelijkheid. En moet je ook uh, al die verschillende gemeenschappen die er in Brussel zijn, moet je daar ook verbindingen Maken. En zo'n uitspraken, zoals die van Bianca de Baats, ja, die helpen het samenleven niet vooruit. Nee, de, de, de, de uitspraak staat natuurlijk dan ook helemaal los van de kerstboom. Het is natuurlijk wel een gevoel dat zij probeert te voeden dat misschien ook leeft in Brussel. Um, de, de, um, maakt u zich daar zorgen over, dat, dat gevoel dat Bianca de Baats uitdraagt? Ja, ik maak mij daar zorgen over omdat je, zoals ik daarnet ook zei, van, dat je een verantwoordelijkheid als politicus hebt en gratis uitspraken doen, omdat je weet dat het ma makkelijk verkoopt in de media. Want maar ze zegt je... het natuurlijk niet vanwege de kerstboom, maar vanwege, nou ja, misschien ook uh, strubbelingen die er in Brussel spelen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ja, maar in deze was er is er consensus over de, de, de, de boom, dus het gaat absoluut niet om, de geme de gemeenschappen worden hier gebruikt. Mm -hmm. Om, een om er een politiek item van te maken. Ja, helder. Dus... Me mevrouw Idrissi, u kunt natuurlijk u gelijk gaan krijgen... op het moment dat het daar knijten gezellig wordt onder die kerstboom. Ja. Ja. Oeh. Maar dat was het ook altijd al. Dus het is, het is een non-event eigenlijk... Ja, precies. Maar nee. er gaan nu geen, geen acties uh, plaatsvinden vanuit uw kant... Uh, om te laten zien dat het daar bijvoorbeeld wel heel gezellig kan zijn... en dat die groepen wel uh, samen kunnen leven zo rond de kerst? Wat ik, wat ik wel uh, goed op het publiek gevraagd heb... is dat mevrouw de Paat zich, uh, zich verontschundigt naar uh, de moslimgemeenschap. Gaat dat gebeuren, denkt u? Uh, ik denk het niet. Misschien is het wel een mooie kerstboodschap als u mevrouw de Baats uitnodigt... om samen naar uh, het nieuwe kunstwerk te gaan. Als een teken Absoluut. van de verzoening. Absoluut. En dan gaat u ja. gezellig daar op de grote markt de, de cultuur opsnijven. Is dat een idee? Dat is een zeer goed idee. En de kerstgedachte leeft hier in de studio. Misschien moeten we zo meteen even een kerstplaatje draaien. Dank u wel, mevrouw Idrisi. Dankjewel, u wel. Daag. Oh, Die lijkt al lekker te slapen daar ook in België. Hè? Dat hebben we even wakker gebeld met zo'n Vlaams uh, schitterende stem. Ja. We hebben zometeen dus een kerstplaatje, als er ruimte voor is in ons overvolle programma. Maar we willen natuurlijk het liefst live muziek horen, zoals iedere week bij ons in de studio. Vandaag uh, één iemand, Andy. Andy, hallo, welkom. Andy. Andy, ja. ik uh, had het eerste keer goed. <laughs> Eén uh, iemand deze keer in de studio, hou je er niet van om een band mee te nemen? Uh, dat zou wel leuk zijn, maar ik heb geen band. Nog. Helemaal niet? Nee, nog niet. Wil je dat wel uiteindelijk? Ik wil het uiteindelijk wel. Ik ben nu wel bezig met andere muzikanten om samen te werken. Maar in principe ben ik nu nog alleen met mijn piano. Alleen een piano, dan denk ik, het is een singer-songwriter Andy. Dat moet haast wel. Ja, maar dat is toch dan eigenlijk hartstikke slim om dat in je eentje te doen. Want zeker als je net begint, dan zijn de gaasjes niet heel erg hoog. Dat klopt. En als je dan in je eentje op een podium staat, dan kan je tenminste al dat geld zelf houden. Dan heeft het nog een beetje zin. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is wel zo. En nee, je bent een stuk flexibeler. Ja, en nou heet dit programma Nog Steeds Wakker Nederland. En uh, dan vraag ik me eigenlijk af, nog steeds wakker. Um, we kijken terug op de dag. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb vandaag gewerkt... Uh, ik werk in een bakkertje, als bijbaantje. Uh, ik heb vandaag gewerkt aan een nieuw nummer ook, wat bijna af was. En dat is heel jammer... Tijdens het werken bij de bakker? Uh, nee, tijdens het werken bij de bakker niet. Uh, ik heb na het werken bij de bakker heb ik gewerkt dat, aan een nieuw nummer. Dat liedje dat, dat gaat over brood? Uh, dat liedje gaat niet over brood. Nee, maar is het wel zo dat je dan, als je bij de bakker staat, al over dat nummer staat na te denken? Nee, maar als er iets geks gebeurt of mensen zeggen rare dingen, dan wil dat nog wel eens... Uh tot hersenspinsels leiden die weer tot een liedje kunnen leiden. Ja. Dus. Je, je zei, het is wel zo jammer dat ik niet dat nummer af heb. Is dat ook omdat je het anders hier nu, vandaag Anders had, had ik het hier wel gespeeld. Ik ah. heb een beetje een naam opgebouwd van uh, enge dingen doen... als in uh, nummers spelen op belangrijke momenten als ze net af zijn. Dus nee. het was leuk geweest als ik dat vandaag weer had kunnen doen. Maar dan moet ik maar een keertje terugkomen. Nou, dat vind ik al een heel mooi streven. <laughs> um, we gaan zo meteen gelijk maar luisteren naar Isnumber. No, dat lijkt me het beste. Uh, sometimes heet het. Dat heet Sometimes. Maar ja. hebben we daar nog iets uitleg bij nodig? Of moeten we de muziek vooral lekker voor zichzelf laten spreken? Het gaat over uh, hoe je soms weer heerlijk kan verdrinken in uh, herinneringen. Maar dat het soms ook beter is om ze herinneringen te laten. Hmm. Nou, Ik zou zeggen, ik zie je nu naar de andere kant van de studio even. Moet ik koptelefoon af? Ik, dat eh, klinkt heel ver, ja, maar dat is eigenlijk Het is maar, niet zo heel ver, maar mocht je het allemaal centimeter. willen volgen... dan kan dat gewoon ja. radio1.nl, Daar is een webcam. En dan kun je Andy aan het werk zien. Andy, moet ik zeggen, zei ik weer Andy. Lang verhaal waarom ik dat verkeerd zeg. Ik zou zeggen, sometimes, take it away. Sometimes I wonder How you are, and how you have been, and if you them on two hands all the time induced to multiply are counted and at five skip every third step Your chicken dance still make the people smile Your silly silentery still holds your life Do you care about where I live? You still wear these worn-out chucks that I gave Or did you frame them like you said you would? How I behead you could Andy, ze heeft net al even volgeslapen, zie ik op Twitter, om hier uh, fit te zijn. Nou, dat is hartstikke goed gelukt, want sometimes klonk als een klok wat mij betreft. Dus is hier nog tot vier uur bij ons in de studio om liedjes te spelen en uh, mee te praten in dit programma. Uh, ook bij ons aangeschoven op het laatste moment, dus ik neem aan uh, met het laatste nieuws... is uh, Robert Smit voor uh, het Nieuwsminuutje. De Amerikaanse militair die in Afghanistan een slachting aanrichtte onder burgers riskeert de doodstraf. Volgens aanklagers in de VS zou de 39-jarige Robert Bills... door de krijgsraad moeten worden berecht. De moordpartij is de ergste beschuldiging aan het adres van een Amerikaanse militair... sinds de Vietnamoorlog. Bills staat terecht voor de moord op 16 Afghaanse burgers, waaronder 9 kinderen. Een inwoner van Frankrijk is afgelopen avond zo'n 170 miljoen euro rijker geworden. De geluksvogel won de jackpot van de loterij Euro Millions... Het is de grootste lottoprijs ooit in Frankrijk en dat de jackpot is gevallen is een wonder op zich. De Fransman of Française in kwestie vulde zeven getallen op een lottobiljet precies goed in. De kans daarop is slechts één op de 116,5 miljoen. Heeft u nog 700.000 euro over, dan kunt u de nieuwe buurman van de familie Obama worden. Het huis naast dat van de president in Chicago staat namelijk te koop. De makelaar probeerde het huis eerst te slijten aan de Secret Service... maar die gingen niet in op het bod. Wel een kleine kanttekening. Obama is de afgelopen vier jaar nog maar weinig in zijn huis in Chicago gespot. Hij zou toch de voorkeur geven aan het Witte Huis. En tot slot het beursnieuws, want in Azië zijn de handelsmarkten weer geopend. De Japanse Nikkei-index is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de eindstand gisteren... en staat op 8667 punten. Dat is een stijging van nog geen tiende procent. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Vandaag stond Politiek Den Haag in het teken van de regeringsverklaring. U hoorde er net natuurlijk al over bij ons. Um, onze Haagse verslaggever Jesper Stoffelen die was er natuurlijk de hele dag bij. Als eerste peilde hij vooraf de stemming en de voorbereidingen. En daar kwam hij als allereerste Mark Rutte tegen... die toen nog in een hele goede bui was. Goedemiddag trouwens. Hoe is het met u? Diederik Samson was daarin tegen wat minder vriendelijk. Hij wilde de media vooral ontwijken. Meneer Samson, wat verwacht u van vandaag? Een mooi debat. Geen nee. zin in om, om uh, nu aan te gaan beginnen. Veel tegenstand? Nou, dat zullen we zien. Goede oppositie. En dat is altijd goed voor het uh, debat, hè? Hoe groot zelfvertrouwen? Uh, groot genoeg. Natuurlijk zijn er ook politici die wel even de tijd nemen. Zo ook Henk Grol van de 50PLUS-partij. Dit is zijn eerste regeringsverklaring. En hij vertelt hoe hij zich heeft voorbereid. Nou, de stukken goed lezen. En vooral heel veel praten met de deskundigen. En dan toch enorm schrikken van het feit dat de groep... de groep die het hardst wordt aangepakt... zijn de ouderen met een klein aanvullend pensioen. En dan staat er in de krant ouderen met een pensioen van 10.000 euro. Maar vergis je niet. Dat zijn dus mensen die moeten leven van een AOW. 800 euro bruto in de maand. Dat is 400 euro. Die moeten er nog ruim 5% op inleveren. Dat is toch te gek voor woorden. Ik bedoel, we moeten allemaal bijdragen aan deze crisis. Maar het kan niet zo zijn dat deze groep zo hard wordt aangepakt. Heeft u veel met uw achterban gesproken? Ja, we hadden het afgelopen weekend ons congres... En dan merk je die enorme bezorgdheid die er in het land leeft. En die zijn ook heel blij dat ouderen nu eindelijk een stem hebben. En ze willen ook dat het voor toekomstige generaties goed blijft. Hoe groot is die stem nu eigenlijk tegen dit kabinet? Nou ja, als ik kijk uh, hoe zelfs de eigen achterban van de regeringspartijen kritisch is naar deze regering toe. En we zien bovendien in de Eerste Kamer dat ze niet eens een meerderheid hebben. Dan durf ik te zeggen dat we nog steeds te maken hebben met een minderheidskabinet. Ja, u gaat zometeen het debat aan, het debat in, kun je ook zeggen? Dat is uw plan. Nou, mijn plan is om toch duidelijk te maken dat we gezamenlijk onze schouders onder de crisis moeten zetten en dat het nooit zo mag zijn dat enkele groepen er extra uitgepakt worden. Terug naar politici die minder zin hebben om journalisten vooraf te woord te staan. Albert Zeelstra bijvoorbeeld. Hij heeft wel zin in het debat. Uh, altijd. Een beetje voor goed voorbereid. Uh, nou, ik heb de afgelopen anderhalve week wel. Uh... Tijd aan heel veel andere dingen moeten besteden, maar we zijn er klaar voor. En een Roemer, die heeft niet zo'n verwachting van deze dag. We zijn nu al begonnen, dus we kunnen nu echt aan het werk met z'n allen. Ik denk dat de meeste mensen daar ook wel op zaten te wachten. Alexander Pechtold kijkt als meester debatteerder zeker uit naar dit debat. Maar hoe bereidt hij zich voor? Uh, het gekke ligt natuurlijk op de inhoud, maar ook zorgen dat je uitgeslapen bent. en je een beetje gesport hebt. Want we staan daar gemiddeld, heb ik me laten voorrekenen, 11,5 uur. Dus dat is toch echt wel een beetje volhouden. En deze voorbereiding voor dit, uh, deze regeringsverklaring was niet dus zo heel moeilijk. Ik bedoel, kom lekker genieten, lachen als oppositie. Nee, juist niet, want het duurde heel lang totdat we zeker wisten wat, wat het nou was. Pas gisteravond, half tien, wist ik eindelijk wat die oplossing was. En ik was blij dat die zorgpremie van tafel was. De een heeft zich dus wat beter voorbereid dan de ander, maar de stemming is over het algemeen goed. En of die stemming de hele dag zo goed zou blijven, dat hoort u zo meteen. Ja, hij zit er altijd bovenop, onze Jesper. En we hebben nog een belofte in te lossen, Anne. Ja, kerstplaatje. Ja, nou, kerstplaatje. We hebben het net beloofd aan, uh, hoe heet ze ook weer? Mevrouw Jamila Idrissi, het, uh, het Vlaamse parlementlid van de Socialistische Partij, al daar. Voor de kerstgedachten doen we het gewoon vast even. En een heel mooi kerstliedje ook uh, van Sufjan Stevens uit Chicago. Only at time. Only to bring. Nou, niet alleen uh, tijdens kerst, maar ook gewoon net even voor kerst een maandje al. Het mocht wel een kerstliedje. Only at Christmastime van Sufjan Stevens, die geboren werd in Detroit. En zong ooit over Chicago dat dat rechtgezet is. Wij omroep WNL hierbij nog steeds wakker. En minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... die wil tot 2015 maximaal 9 miljoen bijdragen aan de huur... van, de internationale strafhof, van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Die 9 miljoen dekt slechts de helft van de huurkosten. D66 vindt dat te weinig. En aan Telefoon, daarom Kamerlid voor die partij Sjoerd. maar nacht. Goedendag. Jullie zijn van mening dat Buitenlandse Zaken de volle mep moet betalen. Waarom? Dat klopt, dat klopt. Um, nou, wij vinden dat Buitenlandse Zaken, de, of, of in ieder geval Nederland, de volle mep moet, moet betalen. Um, omdat uh, die internationale straf over het, uh, het gezicht van Den Haag als stad van vrede en veiligheid uh, bepalen. En dat is nou, belangrijk voor onze reputatie, maar we verdienen er ook aan. Is dat zo? Op welke manier? Nou, de, uh, uh, dat strafhof heeft een hele, hele hoop mensen in dienst. Uh, veiligheidsmensen, ambtenaren, rechters. Uh, en die uh, uh, kopen je producten, die bestellen je vluchten, die nemen je diensten af. En al met al, uh, ik zag een interne berekening van strafhof, uh, komt dat neer op 66 miljoen euro uh, in 2011. Dat is echt een aanzienlijk bedrag. Maar is dat de reden of is het meer een, een ethische zaak dat u vindt dat we daar moeten bijdragen? Nee, het zijn, het zijn twee dingen. En ik vind uh, in deze tijd uh, gelden uh, geld, geld, geld de principes... He, dus, dus de aanwezigheid van, die, van de unieke internationale instituties, zoals de Scraphop, maar ook het Joegoslavië, tribunaal, Greve, Den Haag, echt een wereldwijde bekendheid. Uh, maar we moeten er ook niet vies van zijn dat de Nederlandse economie daar ook van profiteert. En daar moeten we ook eerlijk van uitkomen. En bent u bang dat het ICC anders zal verhuizen naar een andere stad misschien? Nou, heel makkelijk zal dat niet gaan. Je pakt niet zomaar uh, zo'n Scraphop op en zet het ergens anders neer. Uh, maar wat je wel natuurlijk hoort, en die geruchten die, uh, die uh, de afgelopen weken iets, uh, die iets harder... is dat bijvoorbeeld de Fransen ook nog wel wat leger gebouwen in Strasbourg hebben. En die vinden het dan wel aantrekkelijk om daar eens een keertje over te praten. Dus in dat kader vind ik de stap van Timmermans uh, om, om iets meer bij te dragen is een goede stap. Maar we hebben dat probleem nog niet in zich geheel opgelost. Nee. De, hoe denkt meneer Timmermans uh, dat de andere helft uh, dan betaald krijgen? Nou ja, dat schrijft hij niet in zijn antwoorden. En dat is natuurlijk ook een beetje wat mij dan zorgen baart. Kijk, of Nederland moet het verdedigde bedrag betalen, nou dat zou kunnen. Of uh, de heer Timmermans krijgt andere verdragsstaten zover om de rest bij te leggen. Maar daar schrijft hij op dit moment niet over. Uh, en dat is dus nog eventjes afwachten. Dus de strafhoofd uh, verkeert daarover nog in onduidelijkheid. Ja. Maar uh, als meneer Timmermans het uiteindelijk voor elkaar krijgt om die andere 9 miljoen te financieren... dan neem ik aan dat uw bezwaren ook uit de weg zijn gegaan. Want dan is het niet alleen dat we daar verdienen, dan hoeven we ook nog eens minder voor te betalen. Uiteraard. Ik bedoel, als het, als het de heer Timmermans lukt om uh, dat financiële gat van het strafhof op te vullen, of dat nou met uh, extra Nederlands geld is of met uh, geld van andere verdragspartijen, dat zou mijn partij D66 uh, uh, enorm blij maken. Maar moet u dan niet eerst even afwachten hoe die het gaat oplossen? Dat moet, maar um, uh, hij geeft in zijn... Hij, ik heb hem vorige week vragen gesteld. Ook omdat we morgen tien jaar straf op vieren. Uh, het zou wel prettig zijn als we voor die viering duidelijkheid hebben... over hoe hij dat dan gaat oplossen. En over die oplossing, uh, hoe die dat gaat oplossen, dat geld, daar schrijft hij dan niks over. Dus uh, ik denk dat die zorgen nog steeds erg terecht zijn. Nou, niet alleen dat. Momenteel wordt er ook aan een nieuw gebouw uh, gebouwd... dat in 2015 ja. af zal zijn. Hoe zit het met de financiering daarvan? Ja, die financiering is rond. De, de, de staat van Nederland heeft zich daar... Heeft uh, ze daar garant voor gesteld en uh, daar afspraken over gemaakt met, uh, met wederom die andere verdragsstaten? Het probleem was nou juist dat die uh, permanente huisvesting te lang op zich liet wachten. Drie jaar langer dan verwacht. En, en met dat gat zitten we nu. Ja. Is er ook nog een, een, een mogelijkheid om het, het strafhof nog uit te breiden... qua taken in Nederland? Ik bedoel, het, het Joegoslavië-tribunaal is volgens mij aan de laatste zaak bezig. Ja. Um, Charles Taylor, dat, dat, dat loopt ook uh, nou ja, op zijn einde. Het zal nog wel een tijd duren waarschijnlijk. Maar komen er nog extra nieuwe tribunalen bij, denkt u, in, in Den Haag? Nou, wat ik, wat ik denk dat momenteel belangrijk is... en, en, en daar, uh, daar, moet ze, daar moet niet alleen Nederland zich voor zitten... maar ook de Nederlandse parlementariërs is dat meer landen zich, uh, zich aansluiten bij dat strafhof wat we nu hebben. Kijk, nu worden de zaken behandeld uit Sudan, uh, zaken uit Libië, uit de Democratische Republiek Congo. Maar we hebben nog steeds een heleboel landen, waaronder de Verenigde Staten, die niet aangesloten zijn bij het strafhof. Ik denk Be dat daar eerder de prioriteit zou moeten liggen uh, dan bij, uh, bij het binnenhalen van, uh, ja. uh, van strafhoofden die daarnaast liggen. Die zeiden een aantal jaar geleden nog dat als er een Amerikaan er werd vastgezet, dat ze dan met een marineschip hem opkwamen halen. Dat was ongeveer kort gezegd wat ze zouden doen, toch? Ja, ja, dat, ja dat, uh, zo hebben ze het ongeveer gezegd. Uh, de, de officiële act heet geloof ik de Hake Invasion Act. Uh, nou wordt die soep denk ik niet zo heet gegeten. Maar het zou echt wel goed zijn als de Amerikanen uh, dat voorbehoud langzaamaan een keer los gingen laten. Ja, en Connie moet er ooit komen hè? Ja, dat is wel de bedoeling. En uh, ja, goed, de Afrikaanse Unie en de VN en de Amerikanen zijn momenteel bezig om hem uh, daar in het donkere oerwoud van Oost-Congo op te sporen. Maar ze zijn helaas nog niet succesvol geweest. Nou, we hopen dat het ooit nog uh, zover komt. Want daar is het uiteindelijk ooit voor, uh, voor opgericht dat ICC. En dat het nog lang in Nederland mag blijven. Dank u wel voor de toelichting, Stuart Sjoerd Schuurtsma, tweede kamerlid namens D66. Graag gedaan en nog een goede nacht. Het is kwart voor drie uur, u ruist het nog steeds, naar, nog steeds wakker op Radio 1. En in Port Douglas, in het noorden van Australië, dat is de plek waar elke zichzelf respecterende eclipsjager vanavond naar de hemel heeft staan staren. Om half tien Nederlandse tijd was daar namelijk een totale zonsverduistering te zien. Ook publicist en journalist Govert Schilling stond daar op het strand om dit fenomeen in het echt te zien. Goedenacht, Govert. Ja, goeiedag. Ja, voor jullie nou ja, uh, voor ons hier in Nieuw-Zeeland uh, of in uh, Australië is het uh, bijna midden op de dag. Ja, en precies. de totale zonsverduistering, die vond hier uh, ruim vijf uur geleden plaats. Heel vroeg in de ochtend. Ja, maar je bent helemaal naar uh, Australië gereisd om de eclipse te zien, maar nu hoorden we dat het bewolkt was, daar in Australië. Ja, er gaan rare verhalen over uh, het weer hier. Ik uh, las gisteren uh, op de website van de Volkskrant ook een stukje dat het uh, helemaal mis zou lopen vanwege het slechte weer. Nou, ik zal vertellen, het was buitengewoon gewoon spannend, want we zitten hier in een tropisch klimaat. Uh, onbeholkte hemels, die komen bijna niet voor. Er vallen tropische buien in de loop van de dag. De regentijd begint hier zo'n beetje. Uh, gisteravond nog nagels zitten bijten, maar vanmorgen vroeg, voor zonsopkomst, zijn we het strand opgegaan. En uh, ja, de laatste wolken die dreven over. Oh, uh, de, ja, de, je, je buitenspanning goed op. je bouw de spanning goed op. Je, het is op... Ja, het is ontzettend spannend en uh, op het moment Suprem uh, hebben wij door een heel dun boogje hebben we die uh, maan voor de zon kunnen zien schuiven en uh, hebben we het buitengewoon goed kunnen volgen. Dus dat was, uh, en niet uh, uh, met een klein groepje, we zijn met een uh, Nederlands uh, reisgezelschap hier, maar uh, duizenden mensen zijn hier over kilometer strand uh, uh, naartoe getrokken. En het was een enorme belevenis om dat met zoveel mensen van over de hele wereld uh, mee te maken. En dan schuift de maan voor de zon, maar hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Zijn het echt twee stipjes die over elkaar heen gaan? Of... Wat gebeurt er dan precies? Nou, je, je weet, we weten allemaal hoe de zon ongeveer aan de hemel is. Dat is een soort gloeiend, uh, heldere bal. De maan is normaal gesproken ook ongeveer even groot aan de hemel. Die zie je ook als een rondje aan de hemel staan. Maar als die maan heel incidenteel, heel af en toe voor de zon dan ja, als een soort zwart silhouet die je voor de lichte schijf van de zon ziet bewegen. En dan wordt het zonlicht helemaal afgedekt. Dat mm -hmm. maar heel kort, in dit geval iets meer dan twee minuten bij ons hier in Port Douglas. En het mooie is dat dan de natuur daarop reageert. De omgeving wordt plotseling helemaal donker. Het wordt een diepe, donkere schemering. Je ziet een mooie stralenkrans van licht rond dat silhouet van de maan. Middel op de dag zijn de planeten zichtbaar. En uh, ja, dat hele verschijnsel, dat is uh, de magie van een totale zonsverduistering. Ja, en, en dat... Dat is dus ook helemaal de reis naar Australië waard voor twee minuten dit fenomeen met de kans dat er een wolk voor zit en dan toch <lacht> daarheen gaan. Dat moet hij toch uitleggen denk ik aan de luisteraars. Ja. Wat nou, is er zo bijzonder? Uh, de, de allerbeste manier om dat uit te leggen is tegen iemand zeggen van: zorg dat je het zelf een keer meemaakt. <lacht> ja, ja, maar, ja, en, maar... Uh, je zult begrijpen dat het. Maar goed, hoe krijg je dat uitgelegd? Ja. Uh, um, het, het is een verschijnsel waarvan ik denk dat je uh, een van de weinige mogelijkheden hebt om als mens te realiseren wat een kleine plaatsje in dat hele grote bewegen heelal inneemt. Het is een verschijnsel waarbij niet alleen iets in één richting gebeurt, zoals een vulkaanuitbarsting, wat ook wel indrukwekkend is, of een mooie waterval. Als je de andere kant op kijkt, dan zie je het niet meer. Maar dit beheerst je hele omgeving. Het beheerst de lucht boven je hoofd, de hemelkoepel, de kosmos zelf doet eraan mee. Als je in een gebied zit waar veel dieren zijn of planten, dan zie je ja, dat die ja, erop dat... reageren op het invallen van de duisternis. En dat maakt het zo bijzonder. Het is een alles overheersende ervaring. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want inderdaad, je overtuigt ons goed. Je bent erg enthousiast over, over dit fenomeen. Maar je zegt de, de, de, de biologie, de natuur, alles reageert daarop. Hoe merk je dat op het moment dat je daar staat? Wij hebben dat hier niet heel erg gemerkt vanmorgen moet ik zeggen. Want je had met uh, een enorme grote hoeveelheid mensen op dat strand, het was druk. En uh, ja, als je zegt de biologie, hoe reageert de levende natuur erop? Dan was ja. het in dit geval vooral Homo sapiens, de mens zelf, die erop reageert. <laughs> met dat is ook heel erg boeiend. Maar eh. Uh, Normaal gesproken merk je dat bijvoorbeeld als je in een rustiger omgeving zit... dat vogels die uh, houden opeens op met zingen en fluiten. Die kunnen hun nest op gaan zoeken. Planten die kunnen zich uh, uh, plotseling gaan sluiten. Die reageren alsof de avond invalt. Dus bloemen die uh, uh, sluiten zich weer. En dat is iets wat bijzonder is. Er daalt een soort ja, hele serene rust over het landschap. Uh, uh, vaak uh, Het licht wordt natuurlijk al in de aanloop naar zo'n totale verduistering plotseling heel anders. En dat is het mooie dat die je omringende natuur daar zo in zijn totaliteit op, uh, op reageert. Ja. Ik zit toch nog een beetje in mijn hoofd over hoe we het luisteraar een beetje kunnen meelaten mee Maar Ik denk dat het nog echt te ver gaat om mensen allemaal naar Australië te sturen de volgende keer. Is er een soort makkelijke instapcursus? Is er iets dat er een beetje in de buurt komt, zulke <lacht> fenomenen? Of... Nee, maar dat is het leuke en dat is het unieke van zo'n zonsveruistering, want je hebt ook gedeeltelijke zonsveruistering. Je ja. schuift de maan niet helemaal voor de zon, maar een stukje. Okay. En heel veel mensen denken dat dat misschien die instapcursus is, zo. Ah, Dan krijg okay. je er iets van mee. Maar, en die, die komen vaker voor, ja, die kun, de kun de 20... je van een grote gebied op aarde zien. Twintig maat kunnen we naar Spitsbergen is... geloof ik hè? Ja. Uh, in 2000, uh, 2015 is dat pas hoor. Weet oh, je, oh, nee, dan ben ik goed, even ben je het rare met zo'n zo gedeeltelijke verduistering is dat het totaal niks te maken heeft met die magie van die totaliteit. Het is een andere wereld wanneer dat laatste stukje zonlicht ook weggaat en je dingen ziet die je normaal gesproken nooit te zien krijgt, zoals die corona, die stralenkrans rond de zon. Dat plotseling invallen alsof iemand het daglicht uitdoet met een grote schakelaar en een paar minuten later weer aan. Dat zijn dingen die zo ver afstaan van je normale beleving van de natuur, dat dat het echt waard maakt om dat een keer meegemaakt te hebben. Schelling, zes minuten geleden had ik nog het idee dat je misschien voor niks uh, naar Australië was gegaan. <laughs> maar niks is minder waar is gebleken. Uh, ik ben uh, heel blij voor je dat het daar zo tof was. En uh, uh, ontzettend overtuigend uh, hoe je het verteld hebt. En ik denk dat ik het ook ten keer zou willen zien. Keer zien. Iedereen moet het minstens één keer leven meemaken. Sparen voor 2015 Spitsbergen, 20 maart 2015. Uh, dankjewel, Govert Schilling. Uh, ja, u heeft het uh, allemaal meegemaakt, Tijn. Dankjewel voor de toelichting. Oké. Okay. En een goede nacht verder. Dankjewel. Bij ons in de studio, zo om uh, tien voor drie nog steeds. Andy, onze muzikale gast, helemaal alleen met een piano. Vanmorgen nog bij de bakker, nu achter de piano en de microfoon. Het tweede nummer heet Hoping. The things you say should make me wanna run away, but the things you do could easily make me fall in love with you. And I want to tell you, don't tell me anything else, and if you do make it really does, Please make me feel guilty for being really bored Cause it's better than loving you more So please tell me that it's hopeless to be thinking of you Tell me that it's useless to be dreaming of you And tell me that it's really stupid That when you're not here It's you I miss And tell me that it's really sad To be hoping for that And do the silly things I do Look as stupid to you as they do to me Can't you see that I blush every time you're near want to disappear Cause I got this fear That you haven't noticed The smile I wear for you The reason that I changed my shoes Oh how I keep trying To stop myself from Talking too much And chasing a thought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 Hoping van Andy hier uh, bij Omroep WNL. Nog steeds wakker, want zo heet dit programma. Het is een programma voor mensen die nog steeds wakker zijn. Maar als u al wakker bent, dan bent u ook van harte welkom bij ons. En, uh, en die zei uh, in het eerste gesprekje dat we met haar hadden dat ze het liefst nog een band om zich heen zou willen hebben. Ik, ik weet niet hoe het met jou zit, Diedrik, maar ik vind het zo kaal eigenlijk ook wel. Ja, maar dat, dat komt, komt ook over. waarschijnlijk omdat wij al een tijd wakker zijn <laughs> en misschien al een klein beetje in, dat slaap liedjes, uh, in die slaapliedjesmodus zitten. Maar ik kan er wel lekker in verdrinken, ja dat klopt. Goed, het is uh, vijf voor drie en uh, we komen bijna aan het eind van het eerste uur van uh, ons programma. Maar we sluiten natuurlijk dit uur af met onze eigen zevendejarige verslaggever Rens Goosling. Hij is niet alleen een vriend van de sterren, extreem stijlvol gekleed. En uh, hij heeft ook nog eens een goddelijk lichaam daarbij. <lacht> en om dat te onderhouden moet hij voldoende sporten. En dus trok hij deze week zijn favoriete sportoutfit uit de kast. En dat deed hij om in de stromende regen te leren hockeyen van International Bob de Voogd. Aan hem de taak om hem de fijne kneepjes van het hockeyvak bij te brengen. Ik ga mijn best doen, ja. Hoe heb jij het geleerd? Ik ben uh, heel jong begonnen. Uh, mijn ouders hockeyden en uh, eigenlijk altijd mee naar het hockeyveld. Wel ook veel gevoetbald daar, maar uh, ja, ook uh, van jongens af aan de stik in de handen. Dus uh, dan ween je eraan, ja. Moet je daar aanleg voor hebben? Nou, je kunt het uh, in principe vergelijken met voetbal natuurlijk. Het is 11 tegen 11, uh, groot veld... Uh, een paar andere regels, maar uh, ja, het is een balspot. Je moet de hebben, maar uh, ja, goed. Het is ook wel te leren. Ja. Ja, we staan hier in de regen op een hockeyveld. Ik heb een stick en een bal. Wat moet ik doen? Uh, we gaan beginnen met hoe je de stick vast moet houden. Je hebt je, je linkerhand boven, uh, ja? ja, linkerhand boven, rechterhand eronder. Nou, dan gaan we beginnen, denk ik, met uh, een simpele dribbel. Uh, je draait in principe de stick met alleen je linkerhand, je mag de bal niet met de bolle kant raken. Oh. Dus je, je moet, als je hem naar links doet met de platte kant, en als je hem terug doet, draai je je stick om. En dan laat je dus je rechterhand, die draait niet mee. Zie je, dus je doet eigenlijk alleen met je linkerhand, doe je dit. Dus zo? Ja, precies. Nou ja, goed, het gaat helemaal niet slecht. Jee. Ja? Nu doen we het in stilstand. Het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat we het in, uh, in, in een dribbeltje gaan doen. Ja. Dus we gaan hier uh, naar de lijn toe, dan gaan we langzaam aan naar voren toe lopen. Okay. Op dezelfde manier. Ze noemen het eigenlijk vaak de, de inse dribbel. Dat ja. zijn een beetje de koningen van de, van, de, van de techniek, zeg maar. Die kunnen dat heel snel. Dus je gaan langzaam naar voren lopen. En dan ga je de bal van links naar rechts. Hij draait er steeds omheen. Precies. Maar ik zie wel talent, hoor. Ja, ja talent. Shit. Het nadeel met, uh, met hockey, het is een hele snelle sport en uh, ik doe niet zoals Ronaldo 100 trucjes uh, om één speler 100 keer uit te spelen. Dat, dat is bij hockey ook anders. Dus, uh... Maar even over de vooroordelen. Hockey, dat wordt vaak vergeleken met kakkers. Ben jij een kakker? Nee, nee helemaal niet zelfs. Tuurlijk, er zitten, zullen altijd kakkers tussen blijven zitten, maar nee, ik ben het daar niet mee eens. Hé, hey, maar even verder, want uh, ik pak mijn bal er weer even bij. De, wat zijn de eerste stapjes die je leert? Dat is dit lopen. Nou ja, het allerbelangrijkste is dat je je stick goed vast hebt. En dat je die, uh, wat ik ook met je handen zei, dat je dat goed doet. Uh, als je dat uh, kan, dan, uh, wat erbij komt, dan zijn de technieken. Slaan, uh, pushen, stoppen, uh, dat soort dingen. Laten we het even over het slaan hebben. Dat vind ik dan nog wel leuk. Hoe kan ik het slaan doen? Nou, als je slaan dan, uh, je tikt de bal eigenlijk vanaf je stick iets naar voren toe. Uh, ik, zal, ik moet het denk voor voordoen, want uh, ik kan het nu vertellen. Maar, uh, dan hou je je handen bij elkaar, dus bovenaan de stick. Als je de bal tikt, ga je met de stick naar achter. En je maakt dan eigenlijk een grote pas met je linkervoet naar voren toe. Een beetje richting de bal, ga je een beetje door je knieën. En dan haal je eigenlijk de stick van achter door de bal heen, zwaai je door en dan... Hé, uh, ja. hey, aan de hand wat je nu gezien hebt, denk je dat ik het, dat ik het in de toekomst goed zou kunnen? Nou ja, ik denk het wel. De dribbel zat er, al meteen, uh, zat er meteen goed op. Dus uh, als je de basistechniek uh, onder de knie hebt, dan uh, is er wel een hokje voor jou te maken. Ja. Nederlands mannenteam zit dat erin. Ja, er moet wel heel veel trainen dan. Ik zou het gewoon doen. Ah, hij is ook wel heel erg ambitieus. Dan gaat hij een keer hockey en zegt hij meteen <laughs> een Nederlands mannenteam die rens. Ja. Uh, hij leert elke week wat. En ik vond dit uh, een van zijn meest sportieve. Want uh, meestal is hij toch met zijn stem bezig of met zijn ja. carrière op een uh, mediagebied. Maar nu ging hij echt, uh, echt door, het, uh, ja, door het hockeystof eigenlijk. En volgens mij zit er iets heel graafs aan te komen. Want hij vroeg deze week aan mij het telefoonnummer van Nico de Haan, de vogelkenner. Vogelspotten met Rens Goosling. Ik zie het echt gebeuren. Nou, die jongen die is nog 17, die is daar veel te jong voor om te spotten. Zou ik zeggen in ieder geval. Volgende week dan uh, hoort u hem natuurlijk weer hier uh, bij ons nog steeds wakker. En uh, dan, uh, dan Dat, heeft hij weer wat anders geleerd, denk ik. Als je het zo zegt, klinkt het net alsof wij volgende week pas weer zijn. Terwijl nee. we nog een uur voor de boeg hebben. Adam. Zeker. Met daarin uh, uh, ijshockey. De Amerikaanse ijshockeycompetitie ligt nog steeds stil, maar ze voegen wel mensen toe in de uh, Hall of Fame. Hoe dat zit, hoort u straks van Jules Zane. Nou, en wat we in de Hall of Fame van dinsdag 13 november 2012 gaan toevoegen, dat wordt u ook zo meteen in Weten of Vergeten. Voor de rest praten we nog even door over uh, de regeringsverklaring, over het jargon dat daarin zit. En u hoort het tweede verslag van uh, Jesper Stoffel, onze politiek verslaggever. En natuurlijk is Andy er nog met uh, nieuwe muziek, uh, toch? Ja, nog twee liedjes, mag wel hè. En ja, die knikt gelukkig, inderdaad. En wie doet het nieuws zo meteen nog? Juri Stubinitski. We laten hem even over aan de goede zorgen van Juris Stubinitski met het nieuws van de NOS. We zijn zo mee terug. Tot zometeen. Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de nacht.